5 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Virginia Beach... heeft een ambtenaar in het gemeentehuis zeker twaalf mensen doodgeschoten. Vier mensen raakten gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. De man werkte al lange tijd op het gemeentehuis... maar was volgens Amerikaanse media kort geleden ontslagen en wilde wraak nemen. Hij zou om vier uur s middags het vuur hebben geopend op willekeurige aanwezigen... Virginia Beach is een toeristische stad met zo'n 450.000 inwoners... aan de oostkust van de VS. Op een provinciale weg in Limburg heeft een politieauto... een voetganger doodgereden. Het gebeurde even na middernacht bij het dorp Sint-Joost. Volgens de politie dook het slachtoffer plotseling voor de auto op... en kon de agent die de auto bestuurde hem niet meer ontwijken. De voetganger overleed ter plekke. Een speciale eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeluk. Een duikteam uit Zuid-Korea zoekt in Hongarije mee naar de 21 vermisten... na het ongeluk woensdag met een rondvaartboot in Budapest. Het schip met Zuid-Koreaanse toeristen kapseisde toen het op de Donau door een cruiseschip werd overvaren. Het reddingswerk wordt bemoeilijk door de sterke stroming en het modderige water. Zeven toeristen overleefden de aanvaring. De lichamen van zeven doden zijn geborgen. Het Zuid-Koreaanse reisbureau gaat de eigenaar van het cruiseschip aanklagen. Op de top van de Mont Blanc mag voortaan nog maar een beperkt aantal bergbeklimmers komen. De Franse autoriteiten hebben dat besloten vanwege de drukte. De Mont Blanc trekt jaarlijks bijna 25.000 klimmers. Dat zijn er veel te veel voor de drie schuilhutten langs de route naar de top. Het nieuws komt een week na de publicatie van een foto van een file van bergbeklimmers naar de top van de Mount Everest. Het weer, vandaag vrij zonnig met soms wat sluierwolken. Het wordt 23 graden in het noordwesten... tot 27 plaatselijk in het zuidoosten. Morgen veel zon en op sommige plaatsen 32 graden. Na het weekend minder warm en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief, dank je wel. Namens de patiënten en sieren.